Mm, mm, hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo moppie! Heb je hem gemist? Natuurlijk! Ja, Wat <laughs> ik <is> het? <niet> vreten! <laughs> een broodje! Had je honger, schat? Ja. Heb je geen genoeg ballen? Nee! Hij <laughs> <laughs> nou, oh, ja. kan nog, nou, nog een broodje liggen, Die ik kan ze ook weer weggooien, ik zonde nog ik vrede het niet ja, dat is trut. Ja? Dat is trut. Een nutting, butter trut. Dat is een trut. Yes. Yes, yes. Dit is. Ik moest even een half uurtje wachten op de bus. Ah! Dus. Gezellig. Ja, ja, ja. Gezellig. We zeggen, we gaan niet veel kopen, want ik nee rustig Rustig. <laughs> Het is toch lekker winkelen, ja, kijken, toch? Te kijken, vreten. Ik zeg, Amsterdam <laughs> is altijd gewoon leuk om er heen te gaan. Lekker hoor. Ja, zeker Nou. Dus, uh... Ja, jij morgen lekker uit en ik maar werken. Ja. Ja. Ja. Dat is oneerlijk. Ja, ja dat is uh, wel uh, oneerlijk. ja. Ja, ik vind het oneerlijk. Ja, maar je kunt in ieder geval uitslapen lang. Dat is waar. Dus je moet gewoon niet vroeg wakker worden. Ja, dat is waar. Nee. Ja. Ik ben morgen toch vroeg wakker. Waarom? gaan gaat automatisch. Ja, nou, ja, oké. Nou, ja, oké. Nou, maar, ja, oké. Ja. Ja, nee, maar, ja, luister, Nee. Maar je moet gewoon proberen. Helemaal is die kamer donker? Ja. Dan hou je gewoon je ogen dicht. Oh, is dat de bedoeling met slapen? Oh. Dat is de bedoeling met slapen. Ja, je ja. dom, maar potverdomme, dat doe ik altijd fout dan. Ja, niet die rolluiken opengooien. Oh. Dus. Mmm. Ja. Jeetje. Dan, uh, ja, dat dan... is het. Schat, dan doe ik dat gewoon fout. Ja, ja, ja, ja, ja, je moet gewoon je rollen uit de dichtdoen. Ja, echt En als je denkt, nee, wat is het vroeg? Ja, nee, niet kijken hoe laat het is. Gewoon een eigen omdraaien. Mm, Oké. Okay. Mm. Dat, is, dat is denk ik het beste Aha. Kamp. Oké. Okay. Maar, uh, ja, schat. Ik ga je wel een beetje missen morgen? Natuurlijk ga ik je missen. Oh, oh dat klinkt goed. Natuurlijk, en ja, dan ga je toch ook gewoon nog appen? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. En mm -hmm. ja, dan is het goed. Dus well. dan nog bellen. Nou, ik kijk wanneer ja. jij tijd hebt schouder je weer lekker weg, dus dan ga ik je niet lastigvallen. Hè. Nou, maar ik kan gewoon appen. Ja, natuurlijk kan ik je appen. Daarom. Maar je mag mij ook appen hoor, als je tijd hebt. Ja, ik heb altijd tijd. Oh, altijd tijd? Ik heb altijd wel tijd. Ja, maar potverdorie zeg. Het zal misschien niet per minuut zijn, dat ga ik terug aan, maar... Ja, dat valt me dan weer een beetje tegen, hoor. Hè? Eh? Nee, niks. Wat zei je? Ik ja, dat valt me dan weer een beetje tegen, hoor. Ja, hè. Ik weet moet wel wat minpuntjes hebben. Ja, de liefde is alweer voorbij, merk ik. Het is ongelooflijk. <laughs> Nee, nee, nee, nee, nee, nee, want als je toch wat minpuntjes, ik dan minpuntjes heb, dan is het toch weer uh, dat je denkt, van dat kan ik nog verbeteren bij dat. Ja, dat is waar. Dat is toch weer dat je daar ja, toch wel wat energie in steekt om toch te ontdekken, wat hoor. Ja, ja, ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb weinig minpuntjes bij hoor. Oh, nou, nou, dat komt straks wel. Dus uh, wat dat betreft, nee, <lacht> hey, wat dat betreft. <lacht> Zit het nog goed? Ja zeker wel. Ik heb niks te klagen wat dat betreft schat, echt niet. Nee toch? Nee, echt niet. Goed zo. Absoluut niet. Ik zou niet durven. Goed zo. Ik zou niet durven. Nee, ben bang voor me. Ja, absoluut. Ik schijt in mijn broek voor je, echt hoor. Echt jongen. Nou, weet je dat? Huiver voor me. Zeker wel. Huiver, huiver. Zeker. Goed zo. Goed zo, zegt ze. Goed zo. Goed zo, jongen. Hup, en dan zie ik gelijk ook weer die naaldhakken in mijn rug. Goed zo, ja. jongen. Goed, Goed zo. zo, precies op zo'n rand dat je gewoon tot aan je nek land oh, bent. Lekker, hoor. Oh, maak me gek. Nou. Mag je de hele dag in een stroombroek zitten? Oh, mijn god, lekker, hoor. Ja, op een schone doekje daar niet, hè? Ja. Ja, maar hallo. Nee, Jammer hey. Ja, maar, hallo. Hoor eens even, ja? ik ga gewoon met mijn belletjes omhoog liggen hoor, ik bedoel, kom maar op met die doekjes, hoppakee! Oh, Lekker leker, leker. hoor! Lekker! <laughs> Echt lekker! Volgens mij zit er gewoon een kat in een tasje! Echt waar? <laughs> ja! Jammer potverdorie! Dat kan toch niet? Dat is toch niet goed? Nee, dat doet het niet goed. Ik ga alles in de gaten houden met jullie. Oké okay dan. Want jullie zijn niet lief van elkaar. Ik heb er nooit zoveel haren door het huis. gehad. nou niet haren met eigen stukken huid eraan. Ja, maar pot voor Ja, jullie vechten jongen bij het leven. Ja, is het weer zo'n. Uh, zo'n periode. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja dit verdorie. is nu wel even de periode wie er, uh, maar ik moet even de nageltjes kringen. Pot, verdorie nog aan toe, zeg, hé. Hey. Ja, gewoon nee katerappere koevees. Jezus, juist, hup. God, verdorie. domme het is niet normaal. Nee, echt niet. Dat bedoel echt ik. Echt niet. Dat bedoel ik. Zit op tv, Ik heb echt geen flauw idee, schat. Ik heb net de was lopen doen en ik had muziek opgezet. En jij belt nu, dus ik zit nog helemaal geen tv te kijken. Ik heb echt geen flauw idee op. Jeetje. Goed hè. Nee, ik had ook mijn tv niet aan. Ik heb wel een was gedraaid. Oh, dat moet ik straks opvangen. Het is een jaar dat zegt: ik heb een was. Ik wil je op boom. Oh, dan moet je dat straks even doen. Ja, ja, ja. Ja toch? Het is alleen wat dit pet ook gewassen. Oh mijn god, lekker hoor. Maar ja, ja, dat had ik gelukkig Heerlijk. van de week allemaal gedaan. Heerlijk een schoon bedje. Ik was lekker even schoon een beetje, want ik had een beetje last van mijn heup. Die brandde een beetje. Oké okay, dan. Ik ben een beetje, ik ga eens even kijken hoe dat allemaal ligt. Maar ik ben het niet helemaal eens met van alles, maar dat komt wel goed. Oké. Okay. Ik denk nog dat ik nog een keertje zes keer met dekbed bed over moet slaan, want ja, ik, ik, ik hou niet van kreukels. Oh, dat heb ik je nog niet. Dat is mijn wit Ik hou niet van kreukels in bed. Je houdt niet van kreukels in bed. Ah, <lacht> nee. oh, dat maakt niet uit. Mijn ligt alleen maar kruimels. Je dit het? <lacht> grapje, lieverd, grapje. Ja, ja, ja. Nee, de peentjes moeten netjes in het dekbed, helemaal in mooie ja, kruimels zitten. Ook, dat heb ik ook. Oh, goddank. Dus dat komt maar goed. Dat komt goed. Maar dat is dik deze dikbit niet. Maar dan moet ik nog steeds even uitvogelen. Oké. Het is een nieuw dikbit hè, dus het is al echt even anders. Oké. Okay. War wel warm. Ik heb nu niet mijn dikke sprijer op. Nee. Nee. Maar ik heb lekker de kachel aan nu. Het is hier heerlijk, jongen. Het is hier echt. Het is hier, het is hier gewoon dat je er zegt van. Het mm, is gewoon lekker. Nou, ik heb de kachel op 22 gehad, dat is hier gewoon fucking koud. Echt joh? Ja. Nou, hier niet hoor, ik heb hem op 30 staan, maar het is hier heerlijk. <laughs> Wacht is met je handen. Voel je warme lacht? dan is het warm genoeg. Heerlijk. Voel je koud, moet je nog een tikje over. Schat, ik loop heerlijk in mijn blote reet door het hele huis te rennen. Het is fantastisch hoor. <laughs> ik heb het prima naar mijn zin. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nou ja, weet je, ja, ja, ja, ik zou even wachten een weekje. Echt hoor? Ja, ik zou ook best niet weten hoe je te weet dat kan ook nog wat aan. Oh, oké, okay. nou ja, goed, maar goed dat je het nou niet ziet, want ik ren rondjes rond de tafel en ik sla af en toe met een prei op mijn reed nee, gewoon, gewoon omdat het kan? Gewoon omdat het kan? <laughs> niet omdat het moet? Nee hoor, ik ben vegetarisch geworden, dus het is heerlijk. Oh, mijn god, nou echt. Wordt nooit vegetarisch. Oh, dat vind je lekker toch? hè huh? <laughs> Wat? Nee, niks. Als ik vegetarisch word, dan hebben we een probleem, hè? Ja, zeker. Oké. Okay. Dat is niet goed. Nee, zeker niet goed, hè? Nee, dat gaan we niet goedkeuren. Nee, nee, nee, nee. nee nee. nee, nee, nee dat nee, nee, dat nee. kan ik niet aan. Dus dat is niet goed? Nee. dus Dan moet je dat even niet doen. Nee. Oh, nee. Nee. Nee? Nee, nee. Nee, nee. Oh no, nee. Dan, want ja, weet je, vegetarisch is geen sticky vlees. Nee, dus daar gaan we niet aan beginnen. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik, inderdaad. Dus. Ja. We gaan nou maar niet meer met die pruipje erheen slaan. Oh, maar dat is op zich wel lekker hoor. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Echt. Ja, Waarom dan moet je twee dagen werken. Oh. Ja, erg nou, hè. Ja, want het is lang lange dag. Ja. gooi je maandag uit en dan heb je weer even vrij. Nee. Nee? Nee, ik ben vrijdag nee. vrij hè? Oh, uh, zaterdag zondag vrij hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Volgend weekend. Maar nu ja. ga ik door. Ja, dat was ook zo, want het kwam eruit en je moest weer beginnen. Ja, cool. klopt. Ja, dus, maar goed, dat niet. Komt maar goed. Ja, alles komt goed. Voor mij is het wel belangrijk dat vrijdag om vijf uur of alle vijf uh, in Flissingen staat. Ja, maar dat, dat komt helemaal goed, uh, lieverd. En dan uh, zijn, we, zijn we voor het eerst samen. Ja, lekker man. Ja? Ja, gaan we leuke dingen doen? Jazeker. Nou, vrijdagavond kan ik nog niet belopen, maar zaterdag wel hoor. <laughs> Wie is vrijdag leuke dingen doen? Nou, vrijdag kom ik ook uit mijn werk, hè, zeg maar. Dus ja, ik, dan hoor. Ik denk als ik naar de bioscoop ga dat ik de helft zie ongeveer. Ja, dat denk ik ook. Dus dan gaan we het thuis maar een beetje gezellig maken. Natuurlijk. Ja, toch? Ja, daar halen we ook wat eten. Natuurlijk. Uh, ja, zaterdag en zondag hebben we nog. en Oh man. Lekker. Ja, jongen. Le komt helemaal goed. Ja. Want dan zullen we ook moe zijn. En ik denk ik dat we heel wel. andere dingen aan het doen zijn. Zeker wel. Dus, weet je. Ja. Dat, dat komt goed. Ja, ja, toch. Echt wel. Ik bedoel maar. Dus dat is al geregeld. Ja, maar zeker wel. Ja. Dus ja. Ja. Ja? Jee -jee. Zeker wel. Zeker. Jee -jee. Vast in zeker. Nou ja, wie weet kind nog we gaan niks doen. Of... Nou, ik ben twee uur ben ik klaar. Ja. Dus dan ben ik om half drie thuis. Ja. En jij komt hier rond een uur of vijf hè? Ja? ja, dan ga ik eerst even douchen, ben half drie thuis, drie uur kwart over drie. Ja, zou kunnen. Even een uurtje. Maar ja, ik moet nog mijn ja. make-up opdoen en zo, ben ik ook wel een uur mee bezig. Ik moet mijn haar nog doen, dat is ook 25 minuten. Oh, krap, wordt krap. Ja, oh, krap, krap, krap, krap, krap. ja, het zou net kunnen, maar wel vijf weken zitten Ja, ja. Ja, dit gaat dicht Nee. Nee, jij loopt alleen maar redig. Oh god, oh god, oh god, oh god. ja? Ja? Nee echt niet. Wel wat? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk wel. Jongen, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Jij wel dan? We gaan licht tegen me? Zeg, hé. Hey. Hé hey, jij daar. Hé hey, jij daar. Hé. Ga je nou gewoon brokken? <laughs> nou, weet je? Ik ben niet zenuwachtig, maar het is gewoon gezonde spanning. Ja. Ja. Kijk, ik zit gewoon drie uur vast in de trein. Ja, ja, ja. Nou, ik zit gewoon daar op het perron, zeg maar. Ja. En dan zit ik ergens met zo'n krant met twee van die uitgeknipte gaten erin, zo. <laughs> Weet je wel? staat ja, gewoon eerst aan een hoekje. En als je iets uitstapt, dat links en rechts kijkt, in paniek van welke kant, welke kant, welke ja, ja, welk kant. Ja, ja, ja, ja. ja. Ja. En als je denkt van, nou deze kant wordt het niet. En <laughs> dan zeg je, reageer je gewoon niet. En dan zeg je drie uur later, oh ik was in slaap gevallen, <laughs> Nee, hij zit er gewoon met zo'n zo hoge hoed op in zo'n plakbaard. En uh, ja. Nou, zo'n krant met twee minigaten die gaten erin, natuurlijk. Ik wil, uh, ja, nee, en dan joh, ik zeg niks, ik zeg niks, ik zeg niks. En, niks. en dan zeg je, Kom. oh ik kan nog slapen. Nee hoor, zo ben ik niet hoor. En dan nou drie uur zeggen, ja geef die schat, ik zit er op de terugweg. Oh, nee, echt niet. Nee joh. Als je me wilt zien, dan kom je maar naar de ronde. Nee joh. Nee joh, gek. Dat komt helemaal goed. Jawel. Ja toch? echt wel. Dat bedoel ik. Echt wel. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Oh ja? ja? Ja. Ja, ja, ja, ja. Lekker hoor. Oh, dan moet ik toch vroeg mijn nest uit. Morgen? Ja joh. Jij ja, moet je een beetje op tijd hier vanavond, schat. Ja, nou, ik neem nu wel een slaap. Ja, dat, dat ik zou ik maar even doen voor de zekerheid, ja. het. dat gaat maar niet. Nee, wat kijk, want ik moet om half elf. Nee, eerder. Half. Nee, ik moet om half elf de trein. Ze dus moeten continu op mijn fiets, ik heb mijn ov al opgeladen. Is het niet te doen? Halverwege uit met mijn bed uit. Hoe laat? Half negen. Oh, dat valt op zich nog mee, schat. Toch? Als ik het goed heb gerekend. Ik moet straks even kijken. Half negen of valt nog mee, lieverd? Ja, maar ja, ik bedoel altijd ook de katjes, hè? Kattenbakken. Oh ja, ja, ja oké. Okay. Uh, okay. ja, ja, ja. En ik ben nou zo snel met aankleden, want dan ga ik ook douchen en dan ga ik even zitten op bed. Ik moet eerst, als we mijn wekker gaat, even rustig bij komen. Mm -hmm. Even alle beentjes weer bewegen, ja. want anders gaan we gestrekt op ons bek. Nou, is niet dus goed, als dat he? gebeurt, dan moet je me gewoon laten leggen. O, oh, oké. Okay. Want dan heb ik toch geen gevoel in mijn been, dus dat duurt eventjes. Oké, okay, dat is goed. En dan, eh... Uh, als er dan weer gevoel in komt, ja, dan kan ik weer verder uh, lopen. Dus ik moet altijd even rustig opstarten, dan nou, douchen, dan rustig aankleden, katjes doen, opmaken. Oh schat, dat komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Zeker wel. Ja, nee, dat... Uh... Ja, dat zet me wekker om 8 uur dan kun ik tot half 9 uur Bijtrekken. Bijtrekken. Nee, cool. Dat is toch ja. allemaal goed, schat. Ja, echt wel. Zeker toch. Echt wel. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan zal ik heel stil een api sturen goedemorgen. Oh, dat mag jij doen, want ik ben er toch op tijd uit morgen. <laughs> nou, je moest uitslapen. Ja, maar dat lukt me toch niet liefje. Nou. Dus maar dat maakt niet uit, en dan kan ik morgenochtend op mijn gemakje boodschappen doen en zo. En uh, Weet je, dan heb ik ook nog een beetje wat aan mijn dag. Ja. Ja, wat is het? Ja toch, nuttig, nutting, trut. Wat is trut? Dus nee, maar dan heb ik de hele dag nog een beetje, kan ik nog wat dingetjes voor mezelf doen. Ik wil in huis nog het een en ander even doen. En uh, Weet je, hoef ik me niet zo te haasten. En ik hoef pas om zes uur te beginnen s'avonds, dus dan kan ik om vijf uur kan ik lekker weg. En Oh, heerlijk joh. Ja. Dan kan ik voor die tijd nog even koken. Ja. Kijk dus ja, je nog even wat eten, want de hutspot is al op. Ja. ja, dat was maar een klein beetje hoor, dat was niet veel. Uh... Auw. Ik had de aardappeltjes geschild en dus zo. Ik heb het wel vers gemaakt. Ja. Maar wel een klein beetje gemaakt. Ja, weet je, met hutspot vind ik altijd sowieso het invries Die aardappelen vind ik dan niet lekker. Nee, dat is niet lekker. Nee, dat, dus dat, dat, dat moet sowieso weg dan, dat vind ik zonde. Dus Dan maak ik liever uh, gewoon een klein beetje. Ja. Maar ja, het was niet zoveel. Vandaar vandaag ik nog honger van na <laughs> dat broodje. Ja, dat toch wel, natuurlijk. Je weet gewoon kunnen stampen ja. en had je nog vanmorgen wat dat gehad. Waar. Maar ja, morgen moet ik... Ja, dat is waar. Maar ja, dat valt misschien weer te zwaar voor morgen met werk. Ja, maar je, je kunt hem toch meenemen naar je werk? Ja, dat kan, kan wel. Maar ja, het ligt er ook een beetje aan hoe het morgen zit. Want van de week, we zijn normaal gesproken met z'n drieën. Ja. Maar ja, van de week waren we ook met z'n tweeën. Je, en dan, uh, dan doe ik of mijn collega doet de fabriek en de ander doet dan het lab, zeg maar. Maar ja, dan heb je gewoon weinig tijd voor andere dingen. Dus om dan warm te gaan eten heb je dan echt geen tijd. Nee. dus Dan kan je gewoon beter brood eten, dat kan je tussendoor eten. Want anders moet ik helemaal naar de kantine, moet ik alles opwarmen en zo, weet je wel. Ja, dan heb ik heb gewoon echt de tijd niet voor. Nee, oké. Okay. Dus dan uh, weet je, dan eet ik liever een boterhammetje. Dus voor de zekerheid doe ik gewoon brood meenemen. Goed zo. Een warm eten, want anders kom ik er niet aan toe en heb ik gewoon helemaal niks te eten, weet je. Dat is ook niet, uh, niet goed. Nee, dat is niet, uh, zeg, dat is maar, niet zeg maar, zeg maar. weer. Nee, dat is terug. Yes, en het is die kut 12 uur morgen weer, dus godverdomme. Oh, maar nog eventjes, nog oh, eventjes. Ik heb er echt geen zin in. Nee. Echt niet hoor. Maar ik zo zeggen, ik word er niet bronzig van. Nee, nee, nee. Het is niet zo dat je lekker staat te loeien uh, op het hoekje. Nee, nee, nee. Absoluut niet. Nee. Nee, nee niet, hoor. Niet, Oh, nee? Nee, nee. Absoluut niet. Uh, niet, hè? Nee, het hoor. Het is gewoon niet, niet, niet jouw ding. Nee, zeg maar van nee. Nee, nee. In het begin was je leuk. Nu niet meer. Nee. Nee. Nou, ik moet eerlijk zeggen, die acht uur beviel me prima eigenlijk. Ja. Echt, hoor? Ja, dat is ook wel beter. Ja, joh. Dus zeg je bent gewoon een beetje mens. Je 8 uur en dan is gewoon klaar. Heerlijk. Ja, maar dat is ook normaal 8 uur. Ja, vind ik wel. Het is gewoon normaal. Ja, inderdaad. Ja, die 12 uur is gewoon veel te lang joh. Ja. Dat is niks. Nee, dat is niet goed, dat is niet goed. Maar ja, het is even niet anders. Niet anders, is niet anders, noemen nee, we niet anders. Inderdaad, inderdaad, inderdaad, inderdaad, inderdaad, dat heb ik wel inderdaad gezegd. Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay. ja, dat is het goed. Ja, nee, dat doe jij. Nee, dat is zo. Ja toch? Ja. Ja, toch niet dan? Wat ga jij vanavond ja. doen? Ik uh, ga lekker even uh, gewoon Netflixje kijken, schat. Oh, lekker hoor. Ja. Dat ga ik lekker doen. Ik denk, wat anders dan als ik nu al last op die bank heb met mijn heupje. Ja, het brood, die die bikken. Ja. Och. En dan die, die, die litteken, want die zit op mijn buik. Mm. Waar die uh, tattoo zit. Ja, ja. Daar zit ook die, die litteken, met van die operatie, en die ben beroond. Oké. Oh. Okay. Misschien, dus misschien moet je dan niet op de kachel gaan liggen. Nee, dat is het. Oh, toch toch? Ik ga even op die rand leggen, Maar ja. dat is dus nou, niet Zie je? Goed. Nou, hier. Wel uh, graag gedaan. Ja, nee. Dat was wel een goede tip. <tie> ja. ja, jongen. Een goede tip. Lieverd, ik heb alleen maar goede tips. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus ik denk, nou weet je, dan ga ik lekker gewoon lang uitleggen. Een filmpje kijken. Poesekindjes even bij me. Ja. En dan uh, met jou appen ondertussen. Ja. Nou, ik vind het gezellig. Dus, en dan een beetje tijd naar bed. Of die pil erin. Nou, dan slaap ik toch weer eventjes goed. Lekker. Ja. Ja, ja. ja. En voor de rest uh, heb ik geen planning. Ja, stinkert, uh, heb ik afgezegd. Oh ja. Ja. <coughs> Lekker. Beter. Ja, echt wel. Ja toch. Zo geen zin in. Nee, ja, daar kan ik me iets bijvoorbeeld. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Ik weet je, ik heb er geen zin meer in. Nee, maar ja, weet je, je bent toch ook niet om haar te vermaken de hele tijd. Nee, dat niet. Maar weet je, als het nog een beetje leuk is en gezellig is, Kijk, natuurlijk lachen we wel. Maar het is alleen nog maar mijn haren. Oh. Haaren. Oh. Bah. En kijk eens hoe strak ik ben. En kijk eens hoe platte buik ik heb. En kijk eens wat voor maatje ik heb. Zeg, en kijk eens hoe je kut stinkt. Ja. Toch? Ja. En okay. dan denk ik van, joh, gefeliciteerd. Ja, inderdaad. Zo moe word je ervan. Nou, daar kan ik me iets meer voorstellen, ja. En dan denk ik van, dan ga je eens normaal vreten. Ga je eens gewoon normaal leven. Ja, joh. Maar ja, ik denk... Het zal wel, dus ik denk, nou, dat zal maand of zonder wel over uh, alles heen krijgen. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, oh, oh. Ah, ja, schat. Komt goed, ik ben blij dat ze weer gaat werken. Ja, dat is beter, denk ik hoor. Ja. Ik heb er ook geen last meer van. Nee, alleen werkt ze nu uh, als schoonmaakster in de ochtend. Oké. Okay. Want ze kan het allemaal niet aan. Goh. Jezus, jezus, jezus. Oh ja, en ik heb nog even een stukje ge, uh, gevonden. Die laat ik zondag lezen, gaat. En natuurlijk wel weer even uh, olie op het vuur gooien. Over het feit, als je al als partner alimentatie moet betalen, dat de rechter toch echt gaat kijken of de andere partner niet wat meer uren kan draaien om zichzelf te onderhouden. Ja, dat is ook zo. Ja, alleen zij gaat vanuit. Ja, ik heb 14 uur afgesproken, dus ik werk niet meer. Ja, yeah, dus dat ik yeah. niet. Maar dan echt gewoon een zeggen: maar mevrouw, u bent gezond, u hebt uw diploma's, u kan makkelijk meer uren meer werken. Ja, maar zo denken ze ook hoor. Ja. Echt? Ja, dat heeft ze nog niet helemaal door. Nee, maar ze is Want, ook niet dus... een van de slimste. Nee, dus ik ga even dat stukje aan de laten lezen. En ik zou ook oh, heb wat. Ik stuur het even door ik ze lezen dan Voordat ik je straks uh, ja, joh. bij Jelmerij berekend. En met die 20, 20.000 euro. En jij zegt het is nog bruto hoog. Ze heeft mijn wakker. Jezus Christus, hé. Oh. Nou, maar die denkt ik hoef nee. gewoon niet meer te werken, denkt ze. Ja, weet je. Ik zeg, als, ja, ik zeg, maar je moet wel goed rekenen. Nou, ik zeg, je gaat je appartement straks opnieuw kopen. Ze is met je 14 uur ga ik niet redden, schat. Nee. Ja, maar ik heb eigen geld, dan ken ik de helft van de hypotheek. Wat er nog over is afbetaald. Ik zeg niet, we kijken ze niet naar. Nee. Ik zeg, ze gaan kijken of jij wel genoeg inkomsten hebt. Ik zeg, want de alimentatie wordt u meegerekend, want het kan ook zo wegvallen. Ja, zo is dat. En dan denk ik van, nou, dat is. Ja, maar mijn broer helpt me dan wel. Oh, lord. Ja, lordy lord. Is niet goed hoor. Nee. Maar goed, dat wist hij wel. Ja dat, uh, al bekend, dus, uh, ja, dat was wel bekend, dus daar staan we niet meer af van te kijken. Wel nee. Dus dat heb ik dan iedere zondag. En als ik er binnen. en dan kom ik binnen en dus we gaan het er niet elke keer over hebben. Ik denk, nou, ik wilde er niet over. Ja, dat is ook nogal wat, ja. We gaan het er niet over hebben, ze begint er zelf over. En dan vervolgens. Die domme we kut. Gaan. Wat een domme kut is okay. dat zeg. Ja. Godzame. Ja, ik heb van de advocaat nog niks gehoord, ik zei nou dat klopt, ik zei maar wat denk je, dat jij nummer 1 of zo? Ze dus hebben nog duizend mensen, ze zijn twee weken op vakantie gaan, ze gaan gewoon de mail vanaf nu eraan beginnen, hè? Tjoh! ik zei, dus ze hebben de laatste die een antwoord krijgt. want ze hebben ook nog de laatste gemeld. Het is echt een oh. gewoon, sorry dat ik het zei, hoor, maar... Zal ik je wat zeggen? Ja, nou, zeg jij ja, maar. Is <laughs> nee, goed, niet, niet goed! Dat is niet goed? Absoluut niet! Nee, die is niet goed. <laughs> nee. Maar, is nee, niet maar echt niet hoor. Nee, dat is echt niet. Ik, oh, ik vind het ongelooflijk, precies. echt waar. We moeten nog veel leren. Ja. En die gaan zo gigantisch op de bek. Hip. Maar ja, als je zal zien, zij zijsheid op de gouden hoop. Ja, dat is waar. Meestal wel. Ja, omdat ze zielig is en allemaal dat soort dingen. Ja, nou, het is ze zielig. Ja, Ik medelijden met hem maar niet. Eens. Niet hè? Nee. Nee, ik ook niet. Absoluut niet. Nee, nee ik ook niet. Precies, en eigenlijk moet ze gewoon. Dat is mijn sadistische kant. Ik hoop dat ze zo op de bank gaat. Ja, nee, maar goed, en dat weet dus je dat. ze je ja, niks krijgt en dat ze ja. het appartement niet krijgt en dat ze gewoon lekker op straat staat. Ja, weet je, ze zoeken het maar uit. Ja, hier komt ze niet in. Dan gaat ze maar lekker naar de broer toe, want dan gaat ze maar lekker maar bij die anderen wonen. Ik wou je net zeggen, toch? En je me? Nee, interesseer me niet, maar dat uh, zou ik ook zeggen. Sorry, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee, ik zeg, nee. Mijn kinderen komen er niet heen. Ik zeg: Niemand komt weer bij mij wonen. Ik zeg: Dat is helemaal klaar. Ja, ik vind het ook hoor. Ik heb precies hetzelfde. Ja. Echt nee, wel. Dat ga, dat ga ik niet doen. Zeker niet met haar. Nee, nee, dat zou ik ook niet doen. Nee, weet je, ze het nog kinderen. Dan zeg ik ik zei, ja, je, je hebt kinderen en ik heb je gewaarschuwd. Ja. Maar reageer op de huurhuizen. Ja. Ik zeg maar als je dat niet doet, ja weet je, dan is het jou geschuld. Dat vind ik goed. We dus ga nog helemaal lekker weer kinderen, dat wil ik wel een ander appartementje huren. Juist. Ja, weet je, ja. ik vind het ook hoor. Ik bedoel, op zo'n leeftijd Martel, wel, eh, Mag je er vanuit gaan dat je zelf je shit kan regelen allemaal? Eh. Ja, weet je, dan ga je ze niet heel afhankelijk worden van vent. Nee. Ja, zij wel. Ja, nee. ja ze ze, dan praatje je naar je, het verstand ook lekker dom. ik zeg, ik zeg nou, ik zeg, luister, ik heb nog nooit een gehad. Voor de nee. kinderen niet en voor mezelf niet. Nee. Nou, ze, de ben tot dom? Ik zeg, nee, ik zeg, absoluut niet. Ik zeg, want ik heb mezelf onderhouden. Ik zeg, en ik heb geen zin om iedere maand te vragen waar het geld blijft. Nee, joh. Ik dus, elke baan moet je maar aanwachten wanneer je die stort. Wie? Ja. ja. De rechter bepaalt, ja, de rechter bepaalt ja, of, De rechter bepaalt, maar als jij niet betaalt, dan kan de rechter bepalen wat je wil. Maar als je niet betaalt, betaal je niet. Dan moet er de maar achteraan zien te gaan. Ik zeg, dan mag jij naar het gaan nemen. Ja, ik heb om hem voor de rechter te krijgen. Ik zeg, dat kost jouw geld. Juist. Ja, maar de rechter wil bij iedereen denk eens Ja, die, nee, die is gewoon dom hoor. Ja. Je dacht, jezus, jezus. Ja, nou, die is echt niet goed. ja maar mijn broer is ook twee gescheiden ja ik zeg maar die had een eigen bedrijf die kocht vrouwen van voor kocht een huis voor ze en dan was ze vanaf. ja ik zeg dat is een hele andere scheiding dan deze vechtscheiding hoor ja elke scheiding is anders ja ik zeg ik was binnen zes weken gescheiden ja ik ook ik binnen drie maanden ja ja ik zeg toen begonnen de Linden heerlijk toen begonnen de ramen eruit te gaan en allemaal dat soort dingen ja ja ja ja ja, ja, ja. Ik zeg maar, weet je, ik zeg, uh, dat maakt je alleen maar sterker. Ik zeg, en, t, ik zeg, ik ben niet afhankelijk van een vent. Juist. Dat zal ik ook nooit worden. Nou, nou, daar ga ik wel een beetje op gerekend dat je afhankelijk werd van mij. ja dat is een beetje jammer. Financieel. <laughs> oh, oké. <okay. laughs> dat is maar een grapje, schat, dat is maar een grapje. <laughs> <laughs> Financieel nee, dus zou ik niet aan moeten denken dat alles voor je wordt betaald. Nee, maar dat was maar gewoon een grapje hoor, dat was gewoon een grapje. Ja, nee, dan weet je dat alvast hè, Straks denk je dat ik helemaal dat ik op m'n kool dikke ben. Ja, want ik ben toch wel wat oud hoor en dan zo'n jong muurbloempje. Jong muurbloempje, we schelen niks. Oh <laughs> eh? verdomme, we schelen helemaal niks man. <laughs> twee jaar. God, Steve is nog aan het doen twee jaar, nou nou. Ja? Bijna, als ik straks zeg over twee jaar ben ik ben 50, en dan zeg je heb ik een zonne-outje. Uitlijf... Schat, over zes jaar ben ik toch dood, dus dat maakt niet uit. Hahaha. <laughs> <Ja, dat laughs> <doet. laughs> dus wat maakt het uit? Ik hou vanwege iedereen. Hahaha. Heerlijk, iedereen. Ja, dat maakt niet uit, joh. Ik heb mijn <laughs> kist al besteld hoor, dus, uh ja, 1995. Oh nee, ik gewoon bij de Jusk. Jusk. <laughs> Jusk. Nee, Jusk. Jusk. Dan doe je toch zeker ook je boodschappen wel bij de Lidl. Eh, <laughs> uh, ja? Kijk, dat bedoel ik. Ja, wij doen gewoon boodschappen bij de Lidl. Niet bij de Lidl, nee. maar wij bij ba de Lidl. Bij de Lidl. Ja. Toevallig. Lijdel. Ja. Lekker door. Toevallig. Toevallig wel, ja. Toevallig helemaal wel. Het is maar dat je het even weet. Dat bedoel ik. Ja, toch is zo niet dat toch? Dan heb je gewoon pech. Niet juist. Dan heb je gewoon lekker helemaal pech. Een dikke pech dan. Ja, echt wel. Zeker wel. Echt wel, wat is een meisje? Nee, mij niks hoor. Zakje Oh. Nee, nee, ik was aan het pesten. Uh, Vind dat... ze niet zo leuk. Dat ze is uh. moe. Ja. Dat is niet goed. Jawel. Oh. Jawel. Ze is gewoon een aansteller. Ze moet een beetje uh, kat worden. Oh, oké. Okay. Geen prinses op de erd. Niet? Nee, dat ben ik al. Oké. <laughs> oké. <Okay. laughs> <Okay. laughs> Ja, nee, dus dan ja, weet je het alvast. Ja, dan weet ik dat gewoon, hè. Ja, dat ja. bedoel ik. Ja. Wat verdorie. Ja. Turquins. <laughs> oh. Lekker hoor, schatje. Lekker, hè? Lekker hoor, Lieberd. Jazeker. Oh, ik oh, die stalker ook weer achter me reten. Ook een stalker. Ah, die, dat vrouwtje, van wie die man dood was, weet je wel. Ja, ja. Ah, die zijn gewoon laag niveau. Ik zei ook tegen mijn dat ik zeg, ik weet wat er mis is. Nou, zei, wat dan? Zei, wat zei, die zijn niet goed. <laughs> hm. Ja, die krijgt ik alweer een soortje berichtjes van. Ik denk ik ga niet reageren. Ik zeg, okay. weet je, ik doe het niet eens op Facebook. Ik zeg, want we beginnen zij te lullen tegen me, want dat zie je, als je aangaat. Ja, ja. Ik zeg, ik durf niet op de, uh, op de WhatsApp. Ik zeg, want dan krijg ik gereed. Heb je wat te doen? Ik zeg, wat, ik ken nergens meer op. Dat is niet goed, dus, schat. Nee, dat is niet goed. Ik zeg, dat nee, is wat ik nog een keer doe, is bellen. Ja, met mij. Ja. ja. Maar dat is wel leuk. Ja. Dat wel. Ja, of ik doe hetzelfde als ja, wat jij hebt. Ook niet laten zien wanneer je voor het laatst aankwam. Wanneer ik voor het laatst aankwam? Ja. Wat bedoel je? Nou ja, op je WhatsApp kun je zien wanneer er iemand voor het laatst online is geweest. Maar dat heb jij niet. Oh, nou dat weet ik niet eens. in nagaan. <lacht> nee, dat Dus dat je je is oké. Okay. Nou, dat weet ik niet eens. <lacht> maar oké, okay, dan weet ik dat. Ja, oké. Okay. <lacht> ja. Goed, oké. Okay. Ja. Nou, dat is duidelijk. Ja, dan moet je dat ook... Kan je dat instellen dan? Ja, en als het goed is zie jij dat ook niet bij anderen. Oh, daar let ik helemaal niet eens op, joh. Ach, nee. Ik stuur gewoon een berichtje. Ja, kijk niet. Nee joh. Nee, ja, ik. ik nou, ja, nee, ik zag het toevallig. Ik denk, nou want ik ook zien of je al van de wakker was. Oh, maar voor jou ben ik altijd wakker, hoor, schat. Ja, maar dan kijk ik denk van nee, je slaapt. Dus dan uh, verwacht ik. Nee, voor ja. jou ben ik altijd wakker. En als ja. ik niet wakker ben, dan word ik voor jou wakker. Dus dat maakt helemaal niet uit. Die heeft je telefoon bij je oor leggen. Nou, bijna wel. Jan, die ligt maar op het randje. Dus, uh... ja, ja, dan, ja, dan bijna ook. Dus het, uh, maar als ik echt de slaapje in heb, dan hoor ik hem niet. Oh, oké. Okay. Dan de eerste vier uur dan ben ik gewoon echt helemaal uh, dood. dood. Oké. Okay. Dan uh, kun je gewoon alles met me doen. Volgens mij merk ik er niks van. Kan ik alles met je doen dan? Alles. Jeetje mijn neetje. Ja jongen, wil je je fantasie je botvieren bot vieren zonder dat ik het weet? Dan kun je het uit allemaal doen. goed, wacht, wacht, ik schrijf het even op. Ik ga het allemaal noteren. En ik heb alles genoteerd. Ik sla alles op. Alles, wollah, alles. Goed, je weet het, wollah, wollah, wielen. Ja, nee, dus. dan is het goed. Dan weet je dat? Dus. Dan weet je dat je ja. enige? Ja. ja. Oh ja? Ja nou? Ja. Oh. ja. ja. Put voor Ja, ik had me snet gemaakt. Ik neem een paar op. Ik denk nee, ik word er helemaal heel erg van. Ja. Dat was niet goed. Ja, wel was in één keer. Ja, was heel lekker deze keer, maar nu had ik hem opgewarmd. En bleek wel of er iemand de stappot erin had geflikkerd. Ik denk, hoe dan? Oh? Ja, toen heb ik een paar rapjes van mijn anderhalve worst gegeten. Ja. nee, is ook te zout. Nou, dat is het niet. Wat verdorie. Ja. O? Oh. Zielig, hè? Ja. Zielig. oh het is nou wel een fucking heet manist Even uit alles. Jezus. Ligt jou je al in bed, schat? Ja, lekker even lang uit. Oh, lekker, joh. Ja, joh. Ja, maar dan kan ik gewoon lekker lang uitleggen zonder dat ik last ergens van heb. Dat is lekker. Ja, nee. lekker. Echt wel. Lekker, Sander. We oh, een nieuwe dekpetje. Oh, schatje toch. Schatje, lekker hoor. lekker, hè? Dat, dat is zo Peepel. lekker. Schat. Lekker is dat, echt. Lekker. Jeetje, wat is dat lekker, zeg? Echt lekker. <laughs> dus nu zet ik de dek. Ja, ik moet... Dat is, oh, deze zijn ook nog wel lekker. Dit uh, zijn gewoon koekjes, Mies. Uh, Sesamkoekjes. Sesamstraatkoekjes, oké. Okay. caramel Sesam bites. glutte Oh, we hadden uh, gluten. Oh. Ja. Oh, nou. Uh, dan zijn bij die Dat is dan wel weer een beetje jammer. Nee, nou, nee, nou, nee. het is niet echt ik zeg van, een, een lekker krokant. Je wordt er niet een beetje bronzig van nu? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Lichtelijk nee. opgewonden ook niet? Nee. nee. Zonde hoor, zonde hoor. Nou, nee, Ja. Nee. Het is niet dat ik zeg van, nee, sorry, daar geen kattensnoepjes. Nee, nee, oké. Okay. Nou, nee, nou, nee, nou. Dit is verdeurie. Nee. Godverdomme <laughs> Nou bedoel ik Lekker hoor Geen godverdorie, godverdomme Ja, godverdomme nog aan toe Ja, gewoon vloeken Ja, lekker man Vloeken met je bek Godverdomme ja, nou Daar word ik gaal van jongen Godverdomme, godverdomme, kuttypes, godverdomme <laughs> En, werkt het, werkt het, werkt het Een beetje Een beetje, ja Een beetje, een beetje, een beetje, beetje. Oké okay. Toevallig toevallig. <laughs> Heel toevallig. Ja, toevallig. Oh, dat ga ik wel even doen. Ik moet even mijn neus staan. Oh god. Domme. Oh, domme. Want... Oh god. Ja, ik ben hier. Die is het niet. Die is het niet. Dit is het niet. Dit is het allemaal niet. Oh, hier is het. Oh, alles zit er ook bij. Ik was toch even Ik of mijn, mijn, mijn tramadolletje ga. Of mijn, mijn. Oh, deze. Slaapilletje. Mijn slaappilletje meteen met zijn pommetje. Uh, mijn hoofd verdomme <laughs> nog een toe. Ja, maar ja, ik heb nog gezien. Ah, je bent goed bezig. Mijn laatste strippie. Oh jee. Ja, dus ik moet even nieuwe bestellen maandag. Niet dan vergeten, acht moet Dat het even doen dan. Ja, dat gaat het ook zeker even doen. Want anders hebben we toch een fucking probleempje. Ja, dat is niet goed, schat. En worden we dan gelukkig? Ja. Nee. Oh nee. Nee. Ja. Dat we moeten oh, nee. hebben. Ja. <laughs> oh ja dan. Nee. Ja, log. Log. Log. Log. log. Oh. man, oh, nou, uh, wat had ik? Spa, duo, appel, landen Ja, het is een beetje bitter. Oké. Okay. Maar ja. Nee. Oh, het is nog dus half negen, man. Heerlijk, het is zo lekker vroeg. Ja, lekker hè. Oh, heerlijk. Schat, echt lekker. Schat, het is zo lekker. Oh, lekker in. Heerlijk. Lekker, lekker hè. Het is echt zo. Verschrikkelijk, lekker allemaal. Het is so fucking oh lekker. Oh man, heerlijk. Dat je gewoon helemaal trilt van genot. Nou, dat echt wel ja. Zo. Het is gewoon Janine. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Oh nou. Ik ga het verpissen? Ja, ik ga hem hier mee. Ja, dan legt hij mijn nek. Oh. Dan legt hij mijn nek, jongen. Oh. oh. Het koud maar Ik heb lekker warm hier, heerlijk Hoe dan? Ja, ja, maar die kogels zijn volgens mij ook niet goed hoor Die nog wel een maar maar wel hoor, die is al 32 Het <laughs> is een beetje heet, hè? Lekker, jij ja, ook Dat zeg ja? nou weer Wat? Dat zeg ik nou weer Nou, niks Het zit weer vieze praatjes te doen Ja, bah, stop, hem. Ja. stop ermee ja, wacht. Ja, is niet Echt? goed. Mag niet. Nee, doe dat is niet. Nee, ik stop ermee. mee. Ik weet niet. Nee. Oeh, koud. Wat <tus> wil je nog even naar buiten dan? Moet jij ook nog even naar buiten dan, mis? Ik niet hoor. Nee, ik hoop niet. Ik heb daar godverdomme alweer koud. Graag. Oud, jongen. Koud. Nee, niet goed, hoor. Nee, is niet goed, hoor. Nee, is echt niet goed. Nee, is niet goed, hoor. Maar echt niet, hoor. Nee, is niet goed. Is echt dat is niet goed, hoor. Goed, man. Huh? Nee, man, is echt niet, hoor. Nee, dat is niet goed, hoor. Echt niet, hoor. Echt niet. Oh. Maar wil je nog steeds niet te veel aan het kijken? Nee, nee, nee, ik zit nog even lekker achter mijn laptop. even. Oh, even lekker te kutten. Ja, nee, ik ben even muziek aan het downloaden op mijn telefoon. Ja? En dan heb ik een beetje muziek bij, zeg maar. Oh. Ach zo. Ja, ja, ja. Dat bedoel ik, jongen. Ah, maar yes, vang het weer aan, doe kleine. Ja, jongen. Echt wel. Niet al Ja toch, niet dan, je weet toch? Bijna wel dan. Ja toch? Ja, echt wel. Niet dan? Niet? Wel hoor. Oké, okay, dan is het goed. Ja, dan Daar is het goed. Ja, toch? Echt wel. Ik vind het ook. Dat bedoel ik. Zo. Dus, al dus. Al dus. Dat doe ik. Ja. Oh. ja. ja, ja, ja, ja, ja. Nou schatje, ja. dan ga ik even tv kijken, dan kan jij eventjes gewoon downloaden. Oh, je gaat lekker tv kijken? Ik ga even tv kijken, even chill. Goed, chill. Dan kun jij even met je muziekje bezig zijn. Nou, dat is prima. En dan gaan we gewoon ippen. Nou, dat gaan we doen. En voordat ik ga slapen, oh ja. dan ga ik je nog even wel rusten zeggen. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Zo ben ik. Ja, dat weet ik toch. Dan ga ik ga hem gewoon even bellen en dan zeg ik, trust schatje. <laughs> nou, vind ik leuk. <laughs> dat vind ik leuk. Ja, toch? Jazeker wel, schat. Nou, dat is prima. Ja. Oké. Okay. Ja? Ja, dat is goed. Spreek ik je strakjes. Is goed, schat. Oké, okay, lieverd. Tot straks. Tot straks. Doe, moppie. Doei, mop. Doei. Doe doei. doei.